Corine Bouwman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op een school in Centraal Gaza zijn veel slachtoffers gevallen. Hoeveel doden er zijn is nog onduidelijk. Er werden eerst 18 doden gemeld. Maar het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid spreekt nu van 30 doden en meer dan 100 gewonden. Een Israëlische straaljager zou drie raketten hebben afgevuurd. In de school schuilden veel Palestijnen die uit andere delen van de Gazastrook zijn gevlucht. Volgens het Israëlische leger zat er een commandocentrum van Hamas. Het treinverkeer in Frankrijk herstelt stapsgewijs van de sabotageacties van gisteren. De Nationale Spoorwegmaatschappij zegt wel dat op een deel van het hoge snelheidstraject het treinverkeer tot en met morgen ontregeld blijft. Vooral in het westen en noorden rijden er nog geen of minder treinen. Op de openingsdag van de Olympische Spelen was op drie trajecten van de TGV brand gesticht. Nog altijd is onduidelijk wie achter de vernielingen zitten en wat hun motief was. De daders riskeren een celstraf oplopend tot 20 jaar en een geldboete van honderdduizenden euro's. Zoals gevreesd lekt er olie uit de tanker die is gezonken bij de Filipijnen. Dat bevestigt de Filipijnse kustwacht. In de baai van Manila ligt inmiddels een olievlek van 12 tot 14 kilometer lang. In het oliespoor is niet alleen de brandstof van het schip zelf gevonden, maar ook de olie die het schip vervoerde. Bijna een jaar na zijn arrestatie in Dubai is de zoon van drugscrimineel Ridouan Tachi uitgeleverd aan Nederland. De 23-jarige Faisal wordt ervan verdacht dat hij is doorgegaan met de criminele zaken van zijn vader, nadat hij werd veroordeeld tot levenslang. Faisal zou betrokken zijn bij witwaspraktijken en het voorbereiden van geweldsdelicten. Het weer, wat sluierwolken, maar het is bijna overal droog, alleen in Zuid-Limburg valt wat regen... Het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden. Morgen, vooral aan de kust, een zonnige dag. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt een tikje warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 met uh, dit soort muziek kan je zeker een radioprogramma beginnen. Eh, dat misstaat helemaal niet. Uit de jaren 80, Duran Duran en The Wild Boys. Het is uh, even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. En welkom bij uh, Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer in studio Tolweg 10A. En wie zijn uh, we? Nou, ikzelf en uh, Benno Veugen. En Rob Harm. Hallo, goedemiddag Benno. Uh, ja, Robby, daar zijn we weer. Joh, en fijn hier te horen. Ja, ja, en niet zonder reden natuurlijk. Want uh, ja, het, het, hoe dat allemaal weer gegaan is, dat is zo leuk. En dat ga ik dan ook niet vertellen, want het is zo leuk. En, uh, maar vanmiddag een vol programma natuurlijk, hè, met gasten aan tafel. Ja, twee gasten, we hebben twee gasten aan tafel. En uh, om daar even bij te blijven, dat is om uh, drie uur. Dan komt uh, Patrick van Ons, dat is de zingende brandweerman... of, of brandweerman uh, slash uh, volkszanger, zo noemt hij zichzelf. En die komt uh, praten over zijn. En we gaan er natuurlijk ook naar luisteren. Het zijn nieuwe liedje, uh, Magrietje. Dat is een bewerking van Louis Neefs, en, uh, en die is net uitgekomen. En die is net uitgekomen. Afgelopen woensdag ja werd het door het... Uh, promotiebureau bij ZFM afgeleverd. En natuurlijk in uur drie, dat is onze tweede gast Marco Termes met zijn proezie en we gaan ook natuurlijk uh, gezellig babbelen met Marco over allerlei zaken. En hoe zit het met zijn beeld het vuur? Ja, precies, precies. En in dit uur gaan wij bellen met een andere brandweerman, Jeffrey Koops. Hij is ergens in Nederland op vakantie. Uh, waar weten we nog niet, maar dat komt helemaal goed. En wat we hadden een persbericht gekregen. Wij van ZFM krijgen uh, toch bijna dagelijks de nodige persberichten. En dat gaat over uh, natuurlijk de accu's van de e-bikes. En die houden niet van hitte. Nou, en aangezien het van de week weer bloedje heet wordt. Uh, nou, een beetje overdreven, maar het wordt een beetje warm. Ook in Zandvoort. Um, uh, ja, toch weer even een aandachtspuntje. Ook weer richting natuurbranden natuurlijk. En Jeffrey Koops, die is senior van het bureau Brandveilig Wonen... in de regio Kennemerland, En die gaat uh, daar ons, ons alles over bijpraten. Ja, en of het echt nodig is, dat hoor je bij het weerbericht natuurlijk. Ja, en dat gaan we dan ook eerst doen. Die schuiven we naar voren. Uh, na kwart over twee gaan we het weerbericht doen. En om half drie dan komt uh, Jeffrey Koops aan, aan het woord. Oké, okay, nou dat wordt weer een uh, vol programma vandaag, uh, Benno. Zoals we gewend waren. Je zeker weten. En heel veel lekkere zonnige muziek, want ook vandaag schijnt uh, de zon. We gaan terug naar uh, 1978 met The Surfers. Hier zijn ze nog een keertje met windsurfing. Sailing all over the sea A new sensation For you and me I sure can see Vorig is het uh, veranderd hè, met uh, de plank en uh, zweven we een beetje over het water. Maar toen werd er nog in 1978 uh, gewindsurfd. Ja, hadden we hadden onder meer uh, onze eigen Stefan van den Berg uh, natuurlijk. Die ook een uh, shop heeft hier in Zandvoort. Een uh, shop voor uh, watersportliefhebbers. Dat uh, hier allemaal in Zandvoort. En hier is Palle Abdoel. Dat met Straight Up. Ondertussen hebben wij hier bij ZFM de beelden aan van de Grand Prix. Daar in België van Spaan. En ja, daar regent het weer hè, met de derde vrije training. En de kwalificaties straks, ze houden het niet droog. Maar wij wel, toch? Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ik ben benieuwd, Benno, of wij het droog houden. Oh, wacht even, ja, sorry. Zo, ja. zo, ja, die, die, nou, nou nee, is die, beter. die dat was de andere knop. Ja, dat ben ik nog <laughs> Ja, ik ga altijd hier zitten. Nou ja, goed. Uh, ja, voorlopig blijft het droog en het is uh, momenteel 23 graden volgens de KNMI in uh, Zandvoort. En, um, nou, wanneer gaat het dan weer regenen? Nou, dat is uh, woensdag. Woensdag wordt het uh, 26 graden maximaal in Zandvoort en minimaal 10 20 graden. Uh, dat kan uh, uh, vallen tot 5 mm. Um, we hebben 5 uurtjes zon, maar woensdag. Dus dat wordt een uh, misschien wel een beetje broeierige dag. Hou het in de gaten. Tot die tijd is het uh, lekker zonnetje met een wolkje erbij. En uh, er zijn oplopende temperaturen vanaf vandaag tot en met dinsdag naar die 26. Dan is het ook 26 graden. En dan is de wind is gewoon zwak. Uh, echt maar. Uh, 8 tot 14 kilometer per uur. Nou, dat is echt drie keer niks. En de zon aan uren is van 10 tot 13 uur zon per dag. Nou, dat is dus gigantisch. Heel veel en heel warm. waarschijnlijk. Uh, ja, precies. Dus eigenlijk uh, moet je er een beetje uit blijven. Maar, het, uh, ik zou zeggen, dus woensdag, uh, dan wordt deze maand juli... Uh, met een onweerd buitje wordt, uh, dan afgesloten... Dat is in ieder geval de verwachting. Nou ja, heb je trouwens gemerkt, Rob, heb jij ook nog een diffuse lucht gezien van de week? Nee, nee. Ik weet toch niet wat het is, Ben. Nee, nou geweld. ja, dat is dat de zon toch niet echt. Hij schijnt wel, maar hij komt er niet zo lekker doorheen. Dat is een beetje diffuus. En volgens Weerman Jan Visser van NH Nieuws, onze regio omroep. Is, ...komt dat door de rook van de velle Canadese bosbranden? En dat schijnt dus helemaal hier in Noord-Holland te zien te zijn. Nou, je vond het een beetje ver gezocht, maar hij zal wel gelijk hebben... ...want uh, hij is tenslotte een deskundige. Ik ken het wel van de paasvuren... Ja, ja, ja. Dat dan het... uiteindelijk als de wind uit het oosten komt, dat wij hier in het westen zelfs daar last van hebben. Ja, ja, nou ja, last. ja. Het stinkt een beetje. Ja. Maar goed, en dat komt dus wel allemaal via de westelijke windstroming. En daardoor kan deze rook een enorme afstand afleggen. En nou, helemaal tot Noord-Holland aan toe. Oké, okay, nou dankjewel, Benno. Ik geloof je. En daar gaat ook uh, de nieuwe uh, single van uh, Douwe Bop over. Hier is je met I believe. I believe. Please come and save me from my tower. Guarded by the fiery dragon. I got myself in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 We've been dancing through the fairy tales and made up stories That make me howl just like a wolf from my tower guarded by the fiery dragon I got myself in quite the mess, mess. Oude single van Johnny H. Yes en Heart of Gold. Ja, we hadden het er net over, Benno. Het is vandaag Zwarte Zaterdag. Ja, een van de eerste Zwarte Zaterdag in, in ieder geval in Frankrijk. En dat betekent iedereen op vakantie? Iedereen op vakantie, overvolle wegen. Nou ja, door de Olympische Spelen heb je trouwens nog naar de opening gekeken. Ja, ja, ja, ja. ja. Oh, wow, wat een het spektakel. Was he. Oh, jongen, en jongen. de regen, jongen. net zoals op ja. Spa vandaag. Dat was, uh, dat was wel zielig, he, voor al die mensen. Ja, ik maar, denk in het oh, ja, de stadion, uh, dan uh, spreekt het toch wat uh, meer dan ja, dat is waar, zo dat, uitgebreid. Ja, en uh, waar ik me wel uh, ik, ik ging pas om 9 uur s'avonds kijken uh, waar ik toen, toen kwamen de Chinezen Geloof ik langs in een bootje En, um, en ik heb me te kapot Zitten ergeren aan Al die, uh, al die, met die, die, die uh, uh, Atleten die dan Met die mobiels in hun handen zitten uh, Die zitten dan te filmen en ik denk, ja, je moet zwaaien met je vlaggetje, weet je wel. En dan denk je, gadverdamme. En uh, echt de ziekte van deze tijd. Dat iedereen maar niet mobiel in zijn handen houdt. Uh. Maar goed, gelukkig kwamen er ook nog zat andere boten langs... ...waar wel vrolijk gezwaaid werd... ...en wat um, er allemaal heel oprechter uitzag. Sommige landen hadden een heel klein bootje... ...en andere ja. hadden weer een hele grote boot. Leuk is dat, oude oh shit. En uh, uiteraard had uh, Nederland uh, volgens mij de allergrootste... <laughs> ...en meest dure boot ja. die, er, uh, die ja. er was. Viel wel op in ieder geval. Ja. Maar goed, het achtersteven, dat, dat werd nog gegund aan een ander klein team. Dat was wel heel aardig voor ze. Nou ja, dat de beste mogen winnen met de Olympische Spelen. En um, nou, het Zwarte Zaterdag dus, dat is het. De, in een van de eerste, of de eerste misschien wel. En het, ja, dat bracht ons op het idee, dames en heren, om nog eens even te kijken hoe druk het nu eigenlijk in Nederland is. En dat valt eigenlijk reuze mee. Zijn maar ja, wel, weliswaar 27 files, dat klinkt veel. Maar de hoeveelheid kilometers, 70, is eigenlijk heel gering. En de dichtstbijzijnde files, die staan gewoon op de... A9 van Diemen richting Alkmaar. Knoop het Holland recht, Is het plus zeven minuten aan reistijd. En uh, bij Amstelveen richting Alkmaar ook uh, plus dertien kilometer. En uh, ja dat is vijf kilometer aan stilstaan. ook oh, Zo, zo koleren hekelaar als je ja. stilstaat. Want dan denk je van, wanneer is deze ellende afgelopen? En zo met het warme weer is het allemaal drie keer niks. Nee, dat je die ramen van je auto moet afplakken, weet je wel, om de hitte een beetje. Ja, ja, precies. Zo ging het vroeger in ieder geval. Tegenwoordig zet je de airco gewoon aan. Ja, ja. ja. En dan ben je kom, lekker koel. Cool. En komt het rode kruis nog langs met een flesje water. Ja, ja, inderdaad. En als het maar, koud is, dan krijg je een dekentje. Maar ja, ja, dat ja, ja, komt ja. van de winter wel weer. Ja, ja, precies. Nou ja, we hebben het over de warmte. Dat kan ook consequenties hebben voor je elektrische fiets bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja, en daar weet Jeffrey Koopers alles van. Want uh, accu's houden niet van hitte. En na deze plaat gaan we met hem bellen. En dan eens even horen wat, uh, wat zijn mening hier allemaal over is. En ook Jeffy, hij is op vakantie. Dus we mogen hem even op zijn vakantieadres bellen. Ik ben uiteraard wel heel benieuwd uh, waar hij zit uh, Benno. Ja, ik ook. Nou ja, dat horen ze dadelijk naar deze MC Michael G en uh, DJ Sven. Hier zijn ze met de uh, Holiday Rap. Celebrate several weeks, my G and went. We took the holiday with all our friends. It was a time to relax to let you wear it behind. Exactly seven weeks, but something cross my mind. And was the sign of the time we never forget. One morning, our parents kicked us out of bed. We told them it was stupid, don't play the fool. But the answer was, shut, sure, you gotta to go to school. G's running up and down, and everybody know Rap, rocking, popping in the street, get show. Mike, you G-Rock the house, and you know what I'm saying. Now, when he's on a mic, there will be no delaying. So you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out.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 Deze single van uh, MC Mike G en uh, DJ Sven kwam heel lang geleden uit. 1986, daar hebben we het dan over. Maar het blijft gewoon een leuk uh, deuntje. Uiteraard naar het origineel van uh, de single van uh, Madonna, Holiday. Nieuw jasje, heeft een rappie eroverheen gegooid. En uh, toen kwam de Holiday Rap eruit, uh, Benno. Ja, ja, ja, en dan kom je in de zonnige stemmingen. En dan uh, ja. gaan we natuurlijk ook uh, het hebben over vakantie. En over het warme weer natuurlijk, wat je in de vakantie kan krijgen. Precies, precies. En over vakantie gesproken. We gaan praten met iemand die op vakantie is. Jeffrey Koops, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Jeffrey. Om mag ik een brutale vraag te stellen. Waar, waar ben je op vakantie in, in Nederland, neem ik aan? Nee, op dit moment zit ik in Duitsland, in Oldenburg. Oh! <laughs> ja. ja, dat te luisteren. Het is allemaal niet afgesproken, deze vraag. Maar goed. <laughs> en, en hoe is het weer daar, Jeffrey? Uh, net zo warm als in Nederland uh, op dit moment. Dus lekker zonnig. Oké. Okay. Dus, uh, ja, ja oké, okay. fantastisch. En, en, uh, en zit je in een bosrijk gebied? Ik heb geen idee wat voor uh, omgeving... Uh, Oldenburg, Oldenburg, Oldenburg is een stad. Ja. En, uh, we zijn een dagje naar Oldenburg. En normaal vindt uh, uh, onze vakantie vindt plaats in Drenthe. Dus dan zitten we inderdaad in het bosrijk gebied. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou ja, over, over, de, over Drenthe gebroken. Ja, we, een, een uur geleden, Jeffy, dat kan jij niet weten, is er op Nu.nl een, een, een, een artikel verschenen. En dat gaat over een, de brandweerchef over natuurbranden Europa. En dat is Stefan Wevers, brandweercommandant en voorzitter van de Europese uh, Brandweerfederatie. En hij is brandweercommandant van de uh, regio Twente. Veiligheidsregio is regio Twente. Ja, misschien, ja, ja, oh, jij kent hem uh, misschien wel. Ja. En, uh, Um, nou, en die heeft een, een keurig artikel aan, uh, of een interview aan nu.nl gegeven. En uh, wat ik zo'n mooie zin uh, eigenlijk vind, is dat hij uh, zegt: van ja, we hebben in Nederland uh, een kleine duizend brandweerkazernes. En tussen de zes en tien minuten hebben we tienduizend brandweermensen klaarstaan. En dan denk ik: wauw, dat is er eigenlijk iets om ja. ongelooflijk trots op te zijn, toch? Dat is zeker. Daar zijn we heel trots op in Nederland ja, ja. dat we zo'n fijnmazig netwerk qua brandweer hebben. Ja. En hij, ja, dat, dit gaat natuurlijk. Dit interview ging naar aanleiding van eigenlijk de natuurbranden, de Europese natuurbranden. En om daar maar even op in te haken, de, de, hoe, hoe, hoe zie jij dat? De natuurbranden, want het wordt natuurlijk de komende weken warmer en warmer. Uh, en dan woensdag nog kans op onweer. Uh, verhoogt dat eigenlijk de kans op natuurbranden, onweer? Ja, dat kan inderdaad de kans op natuurbranden erg verhogen. We zitten natuurlijk, uh, iedereen wel bekend, uh, we hebben een heel natte uh, nat, uh, periode achter, achter de rug. Ja. En nu hebben we opeens weer heel mooi weer. En dat natte en dat mooie weer, dat zorgt dat de natuur uh, ja, enorm in bloei staat, maar sneller in bloei dan normaliter. En uh, door het droge weer, door het zonnige weer drogen de uh, uh, heeft natuurlijk duinen. De duingrassen vrij snel uit. Ja. Uh, alleen dat zijn er nu op dit moment heel veel, uh, de grassen. Dus je hebt een heel groot oppervlak aan grassen wat snel uitdroogt. Ja, en als daar dus nu brand uitbreekt, ja, dan heb je immens, uh, ineens een uh, vrij grote uh, natuurbrand te pakken. Ja, ja. Nu uh, meen ik te weten dat de brandweer Kermeland uh, zijn protocollen hiervoor altijd uh, klaar heeft liggen. Ja, waar hebben we de protocollen voor klaar liggen... we hebben op verschillende hebben we ook natuurbrandvoertuigen uh, gestaan... om uh, in die nodig in te kunnen grijpen. Alleen ja, uh, ik zeg altijd maar... Uh, brand voorkomen is beter dan blussen. Nou zo, mijn idee, met En dat geldt eigenlijk ook over het persbericht... Uh, wat Brandweer Kennenbrand uh, uh, uitbracht uh, deze maand. Uh, en dat gaat over de risico's van fietsaccu's... -accu Um, ja. Want daar ligt ook een verhoogde kans op brand bij, uh, in de zomermaanden. Ja, in de zomermaanden. Uh, een accu is gemaakt eigenlijk gedijt het beste bij kamertemperatuur. En uh, ja, als hij in de volle zon staat, ja, dan warmt hij uh, nog meer op dan dat hij normaal zou doen. En ja, als zo'n accu in, een interne defect heeft, kan hij zijn hitte niet kwijt. Ja, dan heb je kans dat hij dus uh, nou, ja, op een gegeven moment uh, gaat branden. Ja, ja, ja. ja. En, en als die gaat branden, wat moeten we dan doen? Uh, zorg dat je accu zo snel mogelijk buiten is. En als dat niet meer gaat, zo snel mogelijk de brandweer bellen. Ja. En mocht die net aan beginnen te roken, de accu... Uh, probeer hem dan naar buiten te krijgen en stop hem in een bak met water. En laat hem een paar uur in die bak met water zitten. Ja. Lukt dat niet, bel altijd de brandweer. Ja, gewoon 112. Ja, gewoon 112 ja, bellen. Ja, want de brandweer heeft tegenwoordig ook een, een niet-spoednummer. Ja. Ja, ja, ja, Maar dan gewoon 1 en 2. Ja, dat viel me eigenlijk op aan het persbericht. Dat, uh, dat er, ja, be, uh, ik, ik citeer even. Het beste is om de accu al in de beginfase snel naar buiten te brengen. Betekent dat dan nog blijkbaar dat je hem nog vast kan houden zonder je handen te branden? Nou, ik zou de accu niet zelf vastpakken als hij eenmaal rookt. Maar ja. als hij rookt, brandt hij nog niet helemaal. En dan heb je nog kans om naar buiten te brengen. Ja. Lukt dat niet, zie je al vlammen. Lekker laten staan en direct 112 bellen. Ja, ja. En, en wat moet je daarna doen? Zelf wegwezen? Uh, je fiets buiten laten staan. Zorg dat hij gewoon op een veilige plek staat. En voor de rest uit de buurt blijft. Want er komen aardig wat giftige dampen uit de accu vandaan. En die wil je niet inademen. Als hij gewoon vrij staat. Als de accu opgebrand is. Dan is de brand ook uit. Ja. Dus gewoon 1 en 2 bellen. En dan komen wij. En dan gaan wij proberen met onze beschermende kleding. De accu van de fiets af te halen. En hem onder te dompelen in water. Want dat is wel noodzakelijk om het chemisch proces. Wat dan in een accu uh, gaande is. Te stoppen. Ja ja. Dat is tegenwoordig dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als de elektrische auto's. Hè? Dan wordt de brandweer niet ja. kan beschikken over... Ja, dan moet zo'n hele auto moet onder water worden gezet. En dan, en, ja. en dan dompelen we hem natuurlijk niet in de ringvaart. Maar dan hebben jullie speciale bakken daarvoor. Hè? Ja, en een speciale container waar we hem heel onder dump, uh, onderin uh, kunnen dompelen. En dat is inderdaad... Uh, een, een accu van een auto is vergelijkbaar als een fiets van de, van, uh, de accu van een fiets... Alleen is wat groter. Ja, ja, de, ja en wat zwaarder. wat lastiger. Die past niet in een emmer water, dus die moet in een bak met water. Ja, ja, ja. ja. ja dat en is dat altijd... zelfde geldt ook voor je, voor je telefoon, voor je tablet. Overal zit diezelfde accu in. Okay. Zij, kleine accu's kan je zelf in een emmer water dompelen. En is het groter, ja, bel gewoon de brand in. Ja, ja. Oh ja dat, nou ja, dat noem je zoiets. Een laptop, als, uh, ja, ik heb het daar nog nooit bij de hand gehad. Maar als een, een laptop begint te roken, ja, dan moet je eigenlijk ook in een tuil met water. Ja, zo snel mogelijk naar buiten en ook in een tuin met water. Oh ja, en als natuurlijk. dat niet lukt, laat hem maar lekker buiten liggen. Als hij opgebrand is, is het gevaar ook geweken. Ja, en belangrijk, aan de rook niet in die daar vrij komt. Ja. ja, we zitten nou eigenlijk tegenwoordig geen accu in, hè, zou je bijna denken. Dat is niet de geloven. Ja, gemiddeld. Een gemiddeld huishouden heeft zo'n 26 lithium-ion uh, accu's, uh, lithium accu's uh, in huis. Zo, dus dat ben dat meen... ja, je niet. Ja, 26 accu's, ongelooflijk. Hoe kunnen we eigenlijk uh, veilig laden, Jeffrey? Van, uh, dan hebben we het even over de fietsaccu. Hoe, uh, hoe kunnen we dat het beste doen? Nou, laten we in ieder geval overdag op dus niet s'nachts. We zien nog heel vaak bij de brandweer dat mensen denken van ja, morgenochtend heb ik mijn fiets nodig, dus ik stop hem uh, lekker s'nachts in de laden. Ja, logisch. Alleen uh, een fiets fietsaccu heeft ongeveer drie tot vier uur nodig om vol uh, te raken. En als je hem s'avonds voordat je naar bed gaat in de, in de, de laden stopt, ja, uh, je slaapt gemiddeld acht uur. Ja. Dus hij is vier uur aan het overladen zoals wij dat zeggen. Ja. Mocht daar nou een technisch defect in zitten, ja dan laat hij alleen maar meer op en gaat hij hitte produceren. Ja. En hitte in een accu wil je eigenlijk niet hebben. Want daardoor kan een chemisch proces, dat noemen wij een thermal runway uh, plaatsvinden. Ja, en uh, ja, dan gaat hij van binnenuit door de hitte branden. branden. Ja. Dus laat hem op uh, overdag. En kijk in je instructieboekje van hoe lang uh, duurt het voordat mijn accu vol is. En haal hem daarna ook uit de laden. Ja. Wat zeggen. En, en dan nog liefst in, in de buurt van een rookmelder. Ja, laat hem op in een ruimte die voorzien is van een rookmelder. Want mocht het fout gaan, word je zelf ook gealarmeerd uh, doordat de rookmelder afgaat. Ja, ja die uh, rookmelders, mijn ervaringen, zijn uh, uh, uh, bijzonder gevoelig. Dus dat, uh, dat, dat wil wel, hè? Ja. Ja, ja, ja. ja, ik heb nog even een vraagje daarover ook, uh, over die accu's. Het is natuurlijk zo dat uh, heel veel uh, accu's en uh, dergelijke uit China komen en uh, de goedkopere landen. Moet allemaal zo goed mogelijk uh, natuurlijk. Is het niet uh, zo nodig, uh, Jeffrey, uh, dat er een keurmerk uh, komt op uh, accu's... die uh, wel uh, wat veiliger zijn dan uh, wat op uh, heel veel andere fietsen zit? Nou, in principe alle producten die uh, uh, gewoon in de reguliere handel gekocht worden, zitten al een CE-keurmerk op. Dat is een goedkeurmerk van uh, de Europese Unie. Dus schaf je een fiets aan, schaf je iets aan waar een accu in zit, let dan ook op dat CE-keurmerk. Dat is goed bevonden voor uh, de Europese markt. Dus daarin kan je ook al zelf al wat doen dat je een goedgekeurde Europees goedgekeurde accu of een product met een accu koopt. En ja, uh, ja mensen die bestellen tegenwoordig heel veel uit China. Ja, en daar zijn helaas de veiligheidsvoorzieningen iets minder dan in Europa. Ja, ja, oké. Okay. Nou, Jeffrey, je hebt ons helemaal uh, bijgepraat. Uh, mogen we je hartelijk danken dat je vanuit, uh, helemaal vanuit je uh, mooie vakantieadres ons uh, te woord wilde staan. Ja, je gaat uh, naar uh, Drenthe, hè? Ja. Ja, nou ja, toevallig, uh, ik denk, uh, we, we hebben dit onderwerp en uh, de plaats stond al klaar. Uh, van Daniel Lorus. Uh, die komt natuurlijk uit uh, Drenthe, uit uh, Erika, dat uh, plaatsje. En dat is Zuidoost-Drenthe. Ja. Zuid Kom je daar in de buurt of niet? Nee, daar zit ik toevallig niet in de buurt. Dat okay. ja, is wel een mooie plaats. Kijk, kijk, kijk. Oh, je hebt nou, het. Oh, leuk. Ja, we gaan hem draaien. Dankjewel. Je Jeffrey, okay, dankjewel hè. Dankjewel. Fijne vakantie. Fijne dag. Oh, ja. dag. Santa Carolina down dance down the lines almost the the Yeah. Van vol met fiets Nee, ik heb ja niks te klaar Woorden van Jeffrey, pas op hè, met de elektrische fietsen en warmte en dergelijke. Want voor je het weet, dan, dan vliegt de boel in brand. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, Benno. Nee, en, en, en al die andere 25 accu's die je nog in je huis hebt. En, ja, en hij vertelde andere het. Hè? Oh, gemiddeld. Was, hè. Gemiddeld. Heb jij dat idee dat je zoveel in huis hebt? Nee. Nee, ik nee, ook nee, niet. Nee, nee, ik zou het, ik, ik, maar ik ga het allemaal natellen. Dat, uh, ze moet je horen zeggen... het moet niet gekker worden. Daar heb, die kop heb ik dit bericht gegeven. Want dat was van de week. Hè? Volkskrant. Uh, hoe noem jij dat ook? weer? P PFAS P in, in het zeeschuim. Hoe gevaarlijk is het en waar moet je op letten? Haamsdag, Alarm over PFAS in zeeschuim van opgeklopte algeresten. Of is het zelf opgeklopt? NOS, advies aangescherpt. Speel niet in zeeschuim, maar strandganger weet van niets. Nou, dat, dat ging dus over dat zeeschuim. Dat mag dan rijk zijn aan eiwitten. Uh, als je het binnenkrijgt, is het toch wel echt wel gevaarlijk. Ja, het ziet er uh, altijd zo smerig uit. Ja, ja, ja. Dat ja. weet ik nog van uh, toen ik een klein robje was. Een <laughs> klein robje. <laughs> MR. ja, dus, Dan denk ik, nee, daar ga ik niet in spelen. Nee, nee, nee. Veel te vies. Nou nee, nee. ja, goed, dat is dus ook het advies. Uh, uh, kinderen en huisdieren verre houden van deze bleekwolkige vlokken... die door de wind en over het zee en het strand worden gedreven. Zeeschuim bevat flinke concentraties. PFAS veel hogere dan die in het zeewater. En uh, waar het op drijft, en dat, dat is dus een conclusie van het RIVM... En dat is inmiddels al uh, een tijdje geleden gemeten. Uh, en het, het was toch wel opvallend dat uh, allerlei... Uh, ja, ik noem er nu drie, maar het waren veel meer media. Het uh, AD had er bijvoorbeeld ook een heel artikel over. En de, de anderen die, uh, die gingen er een beetje een grapje mee maken. Van je moet er vooral niet uh, op, op gaan lopen kouwen. ik, ik had zoiets van... Uh, ja je, je moet er natuurlijk helemaal uh, weg van blijven en uh, nou ik kom later op de middag nog op iets waar je wel op kan kouwen. maar goed uh, even over zeeschuim dat vooral bestaat uit resten van algen en absorbeert uh, erg goed uh, bacteriën, micro, en nou ja wat even en allerhande chemische vervuiling dus ook PFAS en het is dus eigenlijk een heel onfris goedje... dat soms door de wind wordt opgeklopt, dat zei ik al. En, um, nou, en de Belgen die waren ons al een stapje voor... en die hebben dus strikte waarschuwingen voor afgegeven... Kortom, hou je kinderen bij je zeeschuim weg. En vooral niet opkouwen en ook je honden niet doorheen laten wandelen. Nee, was jij het van plan? Nee, uh, toch? nee als, ik, ik kom helemaal niet op het strand. Al dat zand tussen je tenen oh, ja, gaat ja, er, dan is maar ook en, zo. Liever over de boulevard. Nou, heel goed. Dankjewel, Benno, voor uh, dit uh, waarschuwingsbericht. Uh, PFAS in het uh, zeeschuim. Ook hier in Zandvoort. Dus je bent gewaarschuwd.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 Love De danceclassic van de uh, Boyd Sisters en uh, Oudameric. Zo meteen in het volgende uur, Benno, dan gaan wij, uh, hebben wij het gast Patrick van Ons. Ja, en uh, inmiddels al gearriveerd in de studio. Dus uh, dat is helemaal zeker zoals 1 en 1 2 is. Zeker weten. Nou ja, zo dadelijk uh, het volgende uur in het teken van uh, Patrick van Ons. Want uh, hij heeft van de week zijn nieuwe single Margrietje uitgebracht. Uiteraard gaan we daar en over andere dingen met hem praten.